Drie uur waterwalgemoed met het NWS-journaal. De Nederlandse en Duitse politie zijn een klopjacht begonnen op een man en een vrouw... die afgelopen dag in Enschede een man neerschoten na een kerveninbraak en s'avonds hun gezin in Enschede gijzelden. Het duo nam daarna de vader van het gezin in zijn auto mee naar Duitsland... er hem 15 kilometer van de Nederlandse grens vrij... en zijn met zijn auto gevlucht...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 Een Amerikaan die een vrouw ongevraagd een foto-esmester van zijn getatoeëerde penis... is vrijgesproken door de hoogste rechter van de staat Georgia... waar het incident plaatsvond. Volgens de rechter is het alleen strafbaar... als iemand seksueel getint materiaal stuurt per ouderwetse post. Een lagere rechtbank had de man wel veroordeeld. Hij kon tot drie jaar cel krijgen. Vorig jaar is in Georgia nog een wetsvoorstel ingediend... om ook ongevraagde digitale naaktfoto's strafbaar te stellen. Maar dat voorstel werd verworpen. Het weer vannacht koelt het af tot een graad of 5. In de ochtend eerst nog wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NWS Journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Saskia Weerstand. Ja, inderdaad. U luistert naar Dit is de Nacht. En we gaan het hebben over een van mijn favoriete onderwerpen. Shoppen. <laughs> ja, en niet zomaar. Nee, we gaan het hebben over uh, het verschil tussen online winkelen en niet online winkelen. Dus uh, gewoon lekker de stad in. Want er zijn uh, zowel voor als tegens daarbij. En uh, ik heb twee studiogasten daarbij. Ines Scheper is aangeschoven. En ook uh, Kees uh, Saavrat. Moet ik het kijken of ik het goed uitspreek. Uh, uh, en, en Allereerst uh, Ines Goedemiddag. Hoi. Welkom dat je op dit uh, late tijdstip hier uh, bij ons in de studio wilt aanschuiven. Ja. Ja. <laughs> en vertel, wie ben jij en wat doe jij precies? Uh, nou ja, um, ik uh, ben eigenaresse van uh, winkel Pretty Tall. En die is gespecialiseerd in uh, mode voor lange meiden en lange vrouwen. Kijk aan. Ja, ik, uh, nou, ik, ik wil wel even gestaan, maar ik, ik val er niet onder. Hè? <laughs> nee, nee. nee, nee, nee denk vanaf 1,80 meter 80, uh, ja. behoor je bij mij tot een lange vrouw. Uh. Nee, dat uh, ga ik niet halen. Nee, nee. nee, nee. Ik uh, hou op met 1,76. Dus, ja, dat uh, nou, is mooi. <laughs> een beetje gemiddeld. Hè? Ja, ja. Maar, ja. maar ik ken het probleem. Ik heb een hele lange broer en een hele lange zus. Jo. Mijn zus is 1,23. Uh, of 1,84 en mijn broer komt over de twee meter. Okay. Dus ik was echt het ukkie van de familie. En ik ook mijn de... ouders, die zijn ook heel lang. Maar die, ja, die, die hadden ook problemen inderdaad. Je kent met... de problematiek, ja. ja, ja lange broeken, uh, mouwen die lang ik, genoeg zijn en precies. dat soort dingen. Ja. ja. ja. En, waar verkoop jij je spullen? Zo, online of juist in een winkel? Beide, de bricks en de clicks. ja. Dus ik ben gestart als een webshop... Ja. En pas la in later stadium uh, de fysieke winkel erbij gedaan. Oké. Okay. En uh, bijgebleken uh, succes uh, doorgezet. Uh, dus maar uh, ja, de winkel uh, uh, loopt heel erg goed. En de webshop loopt er daarnaast. Dus dat uh, okay. gaat leuk. Heel ja. goed. En ook in de, in de studio uh, Kees, goeie nacht. Ik had even een probleem met de achteren. schaf Schafrat. Ja, Sjafraat. mag ook op, ja. op Duits. Hey, je, je bent al uh, redelijk campagne aan het voeren in de studio... want er komen mooie posters hier overal te hangen. Ja, weet, een beetje kleur. Ja, weet waar. Ik hoop dat je het saai hier. Je dacht uh, een beetje oh, kleur in de studio. Dat is, ik vind het niet saai hoor. Ik vind het, uh, een prima ruimte. Ja, toch. Hey, Kees, um, wie ben jij en wat doe jij? Uh, uh, ik ben Kees Sjafraat. en ik ben uh, eigenaar van drie boekhandels... in uh, het oosten van het land, oftewel uh, Twente. En uh, nou, ja, uh, die, uh, die boekhandels die, uh, die heb ik in 2012 overgenomen. En Dus, dus dat is mijn, uh, zeg maar, mijn, uh, uh, nou, mijn boekenimperium. Want ja. in Twente ben je al heel snel een boekenbaron. In alles ben je heel snel een baron. Dus okay. ik een, een beetje een boekenbaron, zoals dat zo mooi heet. Ja, en in 2012 je dacht... Nou, Fantastisch financieel jaar, laten we daarin drie zaken overnemen. Nou ja, of? kijk, er zijn altijd. Er zijn in, in, in barre tijden zijn er ook altijd een goede moment om in te stappen. Zo ja. moet je het gewoon zien. En zeker ja. als je denkt van goh, ik, ik, ik ken die materie, want ik ben geboren getogen in die, in die branche. Uh, mijn hele leven rondgelopen. Nou ja, dan, dan uh, ontstaat er een keer een moment dat je denkt... Nou, nu kan ik eigenlijk voor een heel, op een heel goede manier een heel gerenommeerd uh, familiebedrijf overnemen. En dat ja. is me gelukt. Ja, en dit zijn fysieke winkels, hè? Winkels ja, die dit echt zijn fysieke winkels. Ja, uiteraard ook met een, uh, met, met, met een uh, goede webshop voor hmm. Elfen besteld. Morgen uh, zonder portekosten bij je tante in Delftzeil. Ja, Kijk. wat weet je nog meer? <laughs> heel erg goed, want daar gaan we het inderdaad over hebben vannacht. Ding, hoorde je hierbij? Dit is de nacht. En we hebben het over winkelen. En daar hoorde een heel mooi fragmentje bij. Dat wou ik u zojuist laten horen. En dat klinkt zo. Maison de Bonneterie. Gewoon de Bonneterie voor vriendinnen. De winkel houdt ermee op omdat het niet meer kan. Het ligt eraan dat de economische recessie voor ons gewoon te lang heeft geduurd. is langzaam maar zeker zullen we winkels zien dichtgaan. Klinkt er negatief, maar anderzijds, speelt het speelt in op een nieuw koopgedrag. Ze kunnen s'avonds op het internet winkelen. Ze kunnen de volgende dag bezorg krijgen. En zo is eigenlijk die omni-channel, dus een, een rondom winkelen eigenlijk, 24 uur is mogelijk. Webwinkels hebben dit jaar voor het eerst meer dan 10 miljard omzet, uh, omzet gedraaid. En toch koopt de Nederlandse consument vergeleken met veel andere Europese landen relatief weinig via internet. Nou, kijk, internet en, en, en winkels moeten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat noemen wij omni-channel. Click and Bricks, tussen uh, de, de fysieke winkel en, en de internetwereld. En die moeten in, goed op elkaar afgestemd zijn. Ik zie hier links de Mediamarkt, Decathlon, de Esprit, grote winkels. En u zegt dit is onze toekomst. Het is toch niet gezellig? Ja, dat is toch niet gezellig. Is een van de, de quotes daarin inderdaad. Het verschil tussen fysiek winkelen en het online winkelen. Daar gaan we het vannacht over hebben. En u mag ook meebellen. 0800 1121. Misschien bent u wel een groot voorstander van uh, juist online winkelen. Uh, of zegt u, nee, helemaal niet. Ik uh, moet gewoon lekker de stad in. Ik uh, begin dan heel eerlijk met een, uh, uh, iets wat ik moet, moet opbiechten. Dat ik eigenlijk echt nog maar één keer online heb gewinkeld. Heel netjes hoor. Ja. Heel netjes. Mijn vriendinnen lachen me. Al het uit, ik zou echt, ik weet niet eens. Um, ja, natuurlijk weet wel hoe ik moet afrekenen of iets, maar um, ik ben daar echt, echt niet in thuis. Ik uh, ga naar een website en denk wel: oh, dat vind ik leuk uitzien en vervolgens ren ik dan de stad in om het op te zoeken. Dus ik uh, ben, zeg maar, in die zin nog een beetje ouderwets. Um, ja, de ideale consument, ja, ja. <laughs> ja, misschien wel. Ik weet niet. Ik heb één keer een jas besteld, maar dat was toevallig omdat een vriendinnetje. Een jas kocht, en toen zei ik: Oh, die vind ik ook leuk. Doe er maar twee. Dus als, als nog heeft zij het voor mij besteld. Dus eigenlijk heb ik gewoon nog nooit online gewinkeld. Nee, okay. okay. nee, dan geef ik bij deze dan toe. Kom ik echt heel ouderwets over? Hè? Of ja. niet? Ja, Kees die knikt eigenlijk. Die zegt: Nou, nee, ik vind het alleen maar goed. Ja. <laughs> of niet? Ja, nou ja. Uh, ik juich uh, uh, beide toe. Ik vind het belangrijk dat je het, uh, dat je het bewust doet. Want daar gaat het mij om. Mm. Dus en hoe doe dat... je dat dan? Hoe bewust? Als... Nou, laat ik het zo zeggen. Um, um, we zijn een campagne gestart waarover straks meer... ook vanuit de gedachte dat veel mensen gewoon onbewust uh, iets doen. Ze dus drukken op een knop, op oké. Okay, en of vanuit nou uit Sri Lanka of Lelystad komt... Dat, uh, dat, dat is dan niet meer aan de orde. Dat is mm. even geparkeerd. Je krijgt het binnen. Nou ja, als het goed is, is het goed. Is het niet goed, moet je het er sturen. sturen. Nou, dat, dat, dat geldt voor alles. Geldt voor onze boeken trouwens ook. Dus op zich is dat niet zo, uh, uh, niet zo erg. Maar vaak hoor je dat mensen, mensen ergen zich wel aan hun leefomgeving, hun binnenstad mm -hmm. of, hun, of hun dorp en zeggen ja het is helemaal niet meer zo gezellig en, hè, en et cetera en dat is weg en dit is weg. Ja, er is eigenlijk zo? helemaal nou, geen, geen link tussen ja, uh, uh, hun persoonlijk gedrag en uh, hoe, die, hoe die stad eruit ziet. En het is net als met samenwerken, we zitten hier met z'n drieën mm -hmm. alsof ik zou zeggen kijk jullie moeten gaan samenwerken. Uiteindelijk moet je het ook zelf doen. Je moet dat, uh, uiteindelijk is het een optelsom van heel veel individueel uh, uh, gedrag. Ja. En daarom uh, uh, heb, heb ik al gedacht, je moet de mensen, uh, je moet de mensen erover nalaten denken. Dat je denkt van oké, okay, uh, uh, ik kan deze stad, die binnenstad, uh, uh, dat kan aan het behouden van, kan ik iets doen. Nou, dan, dan doe ik actie heen. Dan ga je net als jij, nou, je ziet iets heel leuks. Je kijkt of er een winkelier. Uh, uh, in je stad iets heeft, je gaat aan toe. Of je kijkt of een, of, of een buurvrouw... een online uh, webshop heeft. Nou, bestel je het daar, dan hou je het, ook, uh, hou je het geld... ook in die binnenstad. Ja, dus lokaal zeg maar. Ja, hou, hou je dan. het uh, lokaal en, en hou je het regionaal. Maar het wat, wat zijn dan de... steden die dan... op dit moment heel erg leeglogen dan? Wat, wat, welke nou, steden denken we dan? Nou, er zijn Overal steden dan. die... Ik, ja? Ja. Laat ik het zo zeggen... als er nu iemand van de luisteraar zegt... nou, mijn stad er is niks aan de hand... Dan, uh, uh, dan nog ik die wel uit om, om uh, te bellen. Want wij hebben nu de campagne... Ik bedoel, het gaat niet alleen om uh, even... even uh, of we nou een eh, Koevoorde en Roermond... om maar eens een paar uh, moeilijke steden te noemen. Ja. Hè? Ook uh, een Zeist, een Wassenaar, een Bloemendaal... Een, een Leeuwarden, een Enschede. Ook dat soort steden zijn er ja. heel erg gevoelig voor. Ik denk dat dat op dit moment geen stad of dorp is... die niet met uh, nou ja, een leegstandsprobleem zit... of al dan niet acuut, mm. dan wel in de, uh, in de nabije toekomst. Okay. En dat heeft te maken met iets bewust doen, ja of nee. Ja. Als mensen zeggen, ik koop bewust alles op internet... dan zeg ik, prima, weet je wel, even goede vrienden. Maar dan moet je niet huilen als die binnenstad er straks niet meer uitziet. Maar nee. mensen willen eigenlijk twee dingen. Ze willen een hele leuke gezellige binnenstad. Ja. En op ieder hoek moet een bandje spelen, dat is hier. Ja. Hè, en uh, overal moet gratis wifi zijn en alles moet maar. En als... als en als dan aan de andere kant je alles online doet. En, en alles bij Amazon of bij Zalando koopt, ja dan moet je niet raar staan te kijken dat, dat die winkels er wegvallen. En dat bewustzijn, je zou, je zou denken. Nou, dat snapt toch iedereen wel? Het valt me al reuze tegen. Dat ja. mensen projecteren dat bewustzijn niet op zichzelf. met is met samenwerken. Je vindt eigenlijk dat de hele wereld moet samenwerken. Want jij doet het al geweldig. Ja, en ja, dat is ja, eigenlijk ja. een beetje de kern van, ja, de, van precies. de boodschap. Nou ja, dus als er iemand uh, luistert. Uh, Kees, dat al een kleine oproep inderdaad. Als uh, de stad waarin jij woont of werkt of uh, vaak komt al, al een beetje aan het leeglopen is. Dan heel graag bellen 0800 1121. Uh, dan kunnen we wellicht uh, vannacht al een beetje in kaart brengen. Waar het dan allemaal uh, er slecht aan toe is. Moeten we dan echt denken aan winkels die leeglopen? Staan en daarop grote stickers en uh, totale leegverkoop, uitverkoop en dat soort dingen. Zeg maar, dan zien we eigenlijk al een beetje van ah, dat gaat de verkeerde kant op. Of uh, ik zie Ines ook uh, knikken inderdaad, van dat, dat is wel. Ja, het is letten. wel een beetje het schrikbeeld. Uh, en het is ook wel heel erg afhankelijk van. Uh, uh, wat je er verder nog aan doet. Uh, mm. ik, ik zit zelf in een winkelcentrum, uh, de Eglantier dan, in Apeldoorn. En ja, die, uh, uh, wij zijn heel erg actief om uh, de consument maar naar het winkelcentrum te trekken... door allerlei activiteiten en evenementen te organiseren... Mm. En op die manier dus ook ervoor uh, te zorgen dat het aantrekkelijk blijft. En, uh, en komen dus, mensen dan ook echt winkelen? Of komen ze dan vooral voor de gezelligheid? Zo van, ach, er is weer een ja dat is, en dan... dat is het shoppen juist ja. inderdaad. Door de beleving uh, zorgen dat er... Uh, dat, dat is de toegevoegde waarde die je kan bieden ten opzichte van internet. Want ja, uh, ja je, je neemt een pakketje aan thuis, je past het en je stuurt weer terug. daar is absoluut geen emotie bij. Nee. En als je in een winkel bent, is er uh, veel meer mogelijkheid... Om, om iemand persoonlijk te benaderen, te adviseren... En ja, gewoon veel beter uh, ja, te bedienen. Ja, en als je dan over jezelf. Ben jij er heel bewust daarin? Shop je zelf online? Of zeg je van nee, voor het behoud van de winkels uh, koop ik alles. Ja, nou ja, ik, ik heb nu de luxe om gewoon in mijn eigen winkel uh, te kunnen shoppen. Ja, dus ik hoef ja, eigenlijk lekker. niet meer op pad. Nee. Um, uh, ik moet toegeven, ik koop uh, voor mijn kinderen bijvoorbeeld nog wel uh, ook wel dingen uh, online. Maar dat is meer het gemak. Omdat ja. ik geen tijd heb zelf. Ja, ik sta natuurlijk alleen in de zaak, dus dan ja, heb je geen tijd om verder te, uh, te shoppen. Nee. Uh, ik doe het echt voor het gemak. Maar. Um, ja, goed, als, je voor jezelf, uh, als ik voor mezelf op pad zou moeten gaan, dan zou ik het wel prettig vinden om in een winkel ook gewoon uh, geholpen te worden. Ja, ja en, en iets te passen ook vooral. Nou, nou, ja, dat of is het, vooral uh, met kleding. Dan ja. denk ik, hoe kun je dan alles maar. Uh... Ja, hier staat ook op de poster inderdaad. Ze zijn net opgehangen hier door Kees in de studio. Wellicht als u bij de computer bent, kunt u op de webcam kijken. Ik weet niet of ze in beeld zijn. Anders willen we zo eventjes schakelen dat we ze in ieder geval in beeld krijgen. Uh, ja, weet waar je koopt inderdaad. En er staat een meisje en die kijkt heel trots naar, naar, naar laarsjes die ze aanpast. De rode laarsjes. En ja, die moet je toch even passen inderdaad. Ja. Dat is dan toch wel weer het voordeel van winkelen. Ja. Althans. Ja, nou goed, ik merk, ik merk dat zelf ook. Uh, ik heb de webshop natuurlijk daarnaast lopen. Uh, ja, ja, er wordt wat besteld. Uh, je denkt omzet te hebben. Maar ja, de week daarna komt toch een heel groot deel weer terug. En verder heb je dan geen dialoog met die klant. Je kan, ik probeer hem wel eens per mail te vragen: van, goh, wat was er? Wil je een andere maat? Of uh, hey, was het niet goed? Uh, hm. Ja, dan krijg je bijna geen respons. En uh, ja, als ik zie dat in de winkel iemand. Soms wel eens 10, 15 broeken past en dan met een paar naar huis gaat en heel erg tevreden is. Dan denk ik, ja, ja. dan bereik je gewoon veel beter uh, uh, ja, voor de klanten de, de beste aankoop. Uh. Ja, want hoeveel procent komt er terug dan? Denk ja, je? Dat, uh, dat verschilt natuurlijk. Maar ik denk wel dat je tussen de 30, 40, soms, misschien 50%. Ik geloof dat bij Zalando 60% ja. terugkomt. Wauw. En dat ja, als je dan ook nog gratis verzendkosten hebt, dan betekent verlies. Ja. Draai je ook nog helemaal geen winst? Dus dat uh... nee, nee, want je bent daar toch tijd mee kwijt. Je pakt het in hen, en je, ja. je je bent je voorraad kwijt ook. Hè. Dat is ook nog ja. natuurlijk wel een ander verhaal. Ja, als ja. dus iemand nou, anders komt in de winkel, die zegt: Oh, ik wil die broek nog wel. Oh, die heb ik net ja, verstuurd ik net en die verstuurd. komt volgende week weer terug. Ja, ja, dat, ja dat is natuurlijk niet anders. Het is wel eens aanwezig. Nou, je, hoort, ja. je hoort ook. Uh, ik ho ik hoor een stuk over weekkamp... Wat, wat voor enorme kosten ze ook kwijt zijn met het. Uh, kijk, alles moet opnieuw verpakt worden. Mm. Uh, er worden gewoon hele bruids. Uh, of tenminste. Uh, trouwpakken worden besteld. Nou, de kaartjes zitten er nog in. Nou, die, die worden dan. He, je, binnen twee weken mag je retourneren. Dus dat soort dingen gebeuren. Dan ga ik niet uit van het slechte van de mens. Maar je merkt wel dat ze heel veel tijd en uh, geld kwijt zijn. aan opnieuw weer schoon te maken. Het, het, wordt, het, het gaat altijd keurig. tenminste, mag ik aannemen, gewoon richting de klant. Mm. Het komt. Ja, uh, loop maar eens bij een postkantoor binnen. Kijk maar eens hoe, uh, hoe het. Uh, nou, zou jij ook uh, moeten kunnen warmen. Je krijgt het niet altijd in dezelfde staat weer terug. Nee. Dus ja, dat is. Uh, en inderdaad, je hebt met retourpercentages, zeker in de mode, die, die, die echt boven de 50 liggen. En, ja. en, en je hoort het ook. Ik bedoel, het mag voor mij allemaal. Maar uh, uh, er, wordt, uh, er wordt ook gewoon gezegd: nou weet je wat, heb je nou een maat, nee, ik noem maar zo, een, een maat 40. Nou, weet je wat? Neem er dan ook een, een ja. 41 en een 39 bij. Ja. Dan weet ik in ieder geval zeker dat. Het allemaal eh, even passen. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en dan weet uh, je eigenlijk al gelijk: ja. oh, er komen er twee terug. Wat ja. ja. ja, dan niet helemaal ja. ja, ja. En dat is natuurlijk, ja, uh, uh, dat kan. En, en het heeft natuurlijk ook iets met, met. Misschien heeft het ook iets met leeftijd te maken. Of met een soort. Uh, ja. Of voeding is een groot woord. Dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik zou het heel moeilijk vinden om. 10 pas schoenen te laten komen en er 9 terug te sturen. Ja. Ik, zou me, ik zou me daar redelijk ongemakkelijk bij voelen. Ja, maar Zelfs de jeugd. Eh, maar, niet meer. Ik bedoel, die zijn mijn, niet mijn anders. Mijn nichtjes gewend. van 17, nou, die, die sturen 11 terug als ze er 10 bestellen. Ik bedoel, ik overdrijf, maar. <laughs> dat is dan wel, eh, wel weer gunstig. Ik vind het wel <laughs> Die raak zo oude een schoenenkick kwijt nemen. Ja. Maar ja, dat. dat, dat Misschien heeft, het iets met, met, ja, misschien heeft het iets met generatie te maken. Ja. Ik weet niet wat het is. Nou, ik denk niet ik dat zouden... mensen er heel bewust over nadenken. hoor. De, de, je schetst het nu inderdaad zo van ja, Kijk ook naar de steden, de leegloop. Ja. Um, ik denk niet dat mensen daar bewust over nadenken als ze online een bestelling doen. Die denken ach, lekker makkelijk inderdaad, ja, snel. Ik, ik snap en... het ook wel. Kijk, als een ja. ondernemer kijk, als een onderneming iets aanbiedt, of nou de Weekamp, Salando of uh, wie dan ook is van je mag het heen sturen, hey, je, je krijgt het. Mm -hmm. uh, je mag het retourneren. In Nederland is is het zo dat uh, uh, in Duitsland zijn bijvoorbeeld die retourpercentages nog veel hoger dan hier in Nederland. Je zou okay. het eigenlijk niet verwachten. En waarom? Waar dat door dat dan? komt omdat dan de, de webshophouder die is ook verplicht wettelijk om de retourkosten te betalen. Wow. Kijk, als jij, eh, nou jij in dit geval niet, <laughs> maar als iemand eh, negen pas <laughs> schoenen terug stort, eh, gaat sturen. Nou, dan moet hij zelf naar het postkantoor... en dan betaalt hij zelf zijn, zijn porto terug. Nou, het kost ja. een paar euro. Ja, ja, ja. Maar in Duitsland en, en een aantal andere landen in Europa... ben je dus als webshophouder ook verplicht om die retourkosten... Nou, dat is in Nederland ook zo. Ja? Nou, niet, niet wettelijk verplicht. Ja, alleen als, het, als, het compleet, als de complete bestelling wordt teruggestuurd... ben je formeel... Uh... Nou, oké, okay, formeel. Oké, ja. nee, Bij nee, ons nee, komt het ja. wel eens een keer voor. Weet je, hebben iemand bestelt drie boeken, stuurt er eentje retour. Nou, prima, dat ja. is wat is. ja. ja. ja. Oh, wow. Ja, en dan, dan wordt het inderdaad een grote kostenpost. Uh, als het allemaal kosteloos ook heen en weer verstuurd kan worden. Ja. Althans voor de consument dan. Ja. Niet voor de aanbieder natuurlijk. Dan, uh, dan, ja, dan zal het die prestaties alleen maar hoger worden, denk ik. Nou, je, want... ziet, je ziet, als je het dan over de grote, hele grote partijen hebt. De Zalando's en de, en de Amazons van de wereld. Uh, uh, uh, die verdienen eigenlijk helemaal nog geen geld mee. Mm. Kijk, dat, dat is toch een, nog een ander verhaal achter. Ik denk dat de gemiddelde burger... zal er niet zoveel boodschap aan hebben. Maar ja het is toch, een, het is toch een, ook een tactiek van... Ja, uh, heel veel geld in stoppen. Op een gegeven moment verdwijnt gewoon... de traditionele fysieke, uh, fysieke handel. Hm. Ja, en dan... He, uh, uh, ja, dan, dan komt er een ander verdienmodel. Want op dit moment verdienen ze nog niets. He, iedereen kan uitrekenen dat, ja, als je veel spullen... en zeker, uh, kijk, als je, als je een, een, een, een ring of een telefoon voor 500 euro stuurt... kan ik me nog wel bij voorstellen, maar als je allemaal artikelen hebt... als ik bij jou uh, een, een topje en weet ik wat bestel voor, uh, voor 15 euro... en het mm. moet, uh, moet drie keer op en neer... ja, daar kan je het niet voor inpakken, daar kan je het niet voor versturen... Nee. Nee, nee, dan ben je veel dus te veel kwijt, tijd ja, mee kwijt. Dat is eigenlijk een beetje het, het vreemde daarin. Want ja. Terwijl je als winkelier moet je, moet je gewoon nadenken van... Ja, kan het uit of kan het niet uit? Ja, ja, ja. En ja. bij die partijen kan het eigenlijk niet uit. Maar wij hebben er wel uh, mee te dealen. Ja, nou, uh, online shoppen of gewoon lekker naar de winkel, daar hebben we het vannacht en. over. Uh, uh, 0800-1121, u mag ook meebellen als u zegt, nou nee, ik ben echt een voorstander van uh, online of juist uh, van, van de winkel. Het kan natuurlijk ook allebei, het kan en en inderdaad. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar uw mening, 0800-1121. En we hebben vannacht ook een muziek en we hebben dat straks live, maar eerst van een cd'tje. En ik ga u straks vertellen waarom dat dan precies is. Het komt van Joti en het klinkt zo. Field of Night hoorde u van uh, Jody hier. En zometeen is ze dus ook live. Althans, ze is er al. Maar straks uh, gaat ze ook live voor ons spelen. En mag ook een cd van de weg geven. Dat is ook erg goed nieuws. Dus als u uh, net zat te luisteren en dacht, wauw. Hier wil ik wel meer van horen. Blijf dan zeker luisteren. We hebben het vannacht over winkelen. En dat kan natuurlijk op allerlei verschillende plekken tegenwoordig. Dat kan in de stad en dat kan ook via het internet. We krijgen een mailtje binnen van Pieter. En die stuurt, bij mij in de straat is er alleen nog maar een snackbar. En daar wordt de patat zelfs via internet besteld en bezorgd. Uh, bezorgd dan weer aan de deur, neem ik aan. Maar je ziet er niet heel veel klanten en hij zegt ongezellig hoor. Ja, dat is dan inderdaad een beetje de kant die we opgaan, denk ik. De ongezelligheid van, van de stad. Uh, Ines, uh, waar woon jij zelf? In Apeldoorn. In Apeldoorn ja. zelf. Kijk, en daar zit ook jouw winkel. Ja. Uh, um, is het daar druk en gezellig? Ja, Nog. absoluut. Ja, ja net wat ik aangaf, uh, we, we doen best wel veel... om, uh, om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden... En, mm -hmm. uh, ja, goed, dat merken we ook. Maar moet dat, dat ook echt? Is. Ja, op dit moment moet je wel wat meer gaan doen... om, om uh, een soort beleving, beleving te creëren op, in je winkel of op je winkelcentrum. Om, ja, klant, ze hebben de keuze. En mm. uh, ja goed, dan is het toch uh, uh, ja, wat extra, een extra doen... Om, om die mensen naar je winkel te lokken. ja, uh, ja Lokken klinkt misschien onvriendelijk... maar uh, ja. uiteindelijk uh, je moet je proberen een toegevoegde waarde te geven... Om, uh, toch die stap naar de winkel te maken? Ja, ja, nee, begrijp ik inderdaad. En hoe lang heb je de winkel al? Um, drie jaar. Drie jaar. Dus je hebt het eigenlijk ook wel in een, een beetje een, een ja, toch onzekere tijd ingestapt, ja. eigenlijk in het zakenleven. Ja, ja ik, ben, ik ben vier jaar geleden begonnen. En uh, uh, uh, ja in de crisis inderdaad met een uh, met een plan uh, onder de arm naar de banken gegaan om een winkel te starten. En mm -hmm. dat lukte me niet. met werd keer op keer afgewezen. Okay. En uh, toen heb ik hem zo omgebouwd dat ik dacht van ik begin dan toch eerst met een webshop, dus minder investering. Mm -hmm. En dan uh, kijk ik weer verder. en nou, Vrij vlot eigenlijk wel. Na een half jaar al dat ik uh, met, met een proef begon... In een, in een leegstaand pand. En dacht van, nou, ik ga het eens proberen. En zo, steeds verder gegroeid. En nu ja. uh, alweer drie jaar, uh, zeg maar... Uh, een volwaardige winkel op, uh, op het winkelcentrum. Uh. En, maar je hebt natuurlijk een, een echt uh, een, een niche eigenlijk. Ja. Echt, echt kleding gespecialiseerd voor lange vrouwen. Ja. Uh, langer dan 1,80. Dus ik mag niet bij jou komen shoppen. Althans, dat mag ik wel, maar is alles welkom, anders, welkom, anders wordt te groot. Ja. <laughs> dan moet alles weer ingenomen worden. Is dus ook weer zo ja. uh, qua lengte. Dan, uh... ja, nee, dat is... Maar um, uh, ja, dan zou je toch zeggen inderdaad, dan moeten mensen... Soms best ver reizen, denk ik, om naar jou toe te komen. Want ja. Er wonen natuurlijk door heel Nederland lange ja. vrouwen. Ja, ja en dat, ze dat, dat maakt ik ook altijd wel weer super trots hoor. Dat ik echt kan zeggen van de klanten van mij komen uit heel Nederland... en België en Duitsland naar mijn winkel toe. Wow. Ja. Maar dan zou je zeggen dat dat gemak van het online winkelen... Ja. is dan toch wel Ja, ik verbaas me er maar... nou ook eerlijk gezegd over... Dat, dat toch iemand dan weer vanuit uh, de neuzen... Uh, met drie uur met de trein naar mijn winkel reist... om dan bij mij te komen winkelen... Of, of nou ja, alle uithoeken zeg maar, van Nederland. En ja. uh, zelfs al na een eerste bezoek. Uh, de mogelijkheid hebben van. Nou, voor een bestelling zou je dus via internet. komen ze toch weer terug. En hmm. dat, uh, ja, dat vind ik alleen maar leuk. Ik bedoel, uh, uh, dat betekent dat het gezellig in de winkel is. dat, dat, we dus toch inderdaad, uh, dat de klant zich thuis voelt. Ja. Uh, en aan de andere kant, verkooptechnisch ook veel interessanter. omdat uh, via de webshop bestelt men die ene broek. past niet, stuurt weer terug. Uh, in de winkel zeg ik, nou probeer dit eens en doe dat eens. En ze hebben een broek en ze zeggen, wat heb je er nog wat op? Uh, een, een jasje, een, een shirtje, ik heb schoenen ook in grote mate. Ik heb schoenen erbij, dus de, de, de verkoop ja, is gewoon wat dat betreft ja. veel uitgebreider in de winkel uh, dan via de webshop uh, ja. want het klant weet niet wat, wat er allemaal nog meer is of wat nog meer bij maar, haar past uh, uh, ja. vraag je het ook wel eens aan klanten als ze dan inderdaad helemaal vanuit de bijvoorbeeld eh, richting Apeldoorn komen met de trein of met de auto, sowieso een lange reis uh, van hè, waar, waarom kom je helemaal hier echt naartoe Heb je dat, ja. vraag je dat ook wel eens aan ja ze? vraag ik heel vaak en dan is het toch vaak zo van nou uh, uh, het, het is al lastig voor een lange dame om überhaupt iets te vinden. Mm -hmm. Dus vaak is het ook het vertrouwen niet. Dat, dat het wel goed zit. Hè? Dus uh, dan willen ze het zelf toch zien en Heeft passen. Het met onzekerheid te maken. Dat als oh. je lange vrouwen kan me voorstellen. dat ja. Want onzekerder bent dan dat je... Ja, maar meer ook het ongeloof. Zo voornamelijk. Kan ja. niet. Ja, ja, dan voor mij moet is het toch, toch nooit wat. Nee, ja. Precies. Ja, precies. En... Uh, um, ja, gewoon ook dat ze het willen. Maar dat is denk ik voor, voor alle modezaken. Ze willen toch wel voelen. Uh, we zien passen. Ja. Op een foto valt het dan toch net anders uit soms. En dan zeggen ze, nou dat valt tegen of wat dan ook. En in ja. de winkel ja, kunnen ze alles zien. Dat uh, zien, voelen en proberen. Dat is ja. toch wel ja, het ja, belangrijkste. Ja. Met name bij mode, denk ik. Ja, ja dat, ben ik. Ja, dat, dat toch, geloof ik graag. Kees, koop jij je eigen kleding? <laughs> ja ik eh, zoals de luisteraars <laughs> kunnen zien eh, koop ik mijn eigen kleding nee maar eh. nee, je hoort toch vaak dat mannen dan ja die denken ach ja Maakt, maakt ze vaak iets minder uit? Niet bij alle mannen, absoluut niet. Maar nou, dan hoor ik tot die laatste categorie, laat ik het zo zeggen. Ja, maakt ja. het wel belangrijk. Gewoon ja, zeker, en zeker, en zeker. Dat, dat gaat dan ook echt inderdaad voelen, passen. Of vindt online ook prima? Als je, nee, je nee, die broek ik, ik, ook wel één keer gaat. Nee, het is dus niet online, maar niet omdat ik tegen het principe van online ben. Maar ik vind het gewoon heel erg belangrijk. Uh, ik, heb, ik, heb een ik heb een aantal modehuizen, zoals dat heet. Uh, mm -hmm. Eentje in Zeist, waar ik woon, maar ook eentje in Hengelo, waar ik uh, uh, een winkel heb. En uh, uh, zo heb ik ook nog een, een, een, een, een modehuis in Leiden... waar ik twaalf jaar heb uh, gezeten. En dat zijn gewoon mensen die ik heel goed ken. En uh, niet dat ik zelf onzeker ben in dat opzicht. Maar ja, die, die zeggen wel van... God, dat zou ik wel eens doen. Dus het, ik ga wel voor het persoonlijke advies. En ik ja. moet ook zeggen dat ik heel erg gevoelig ben. Nu is er een man van, uh, uh, van, van het filiaalbedrijf... ik zeg maar, de naam natuurlijk niet noemen. hier de uh, Herenmodezaak. Nou, die, is, die is nu verplaatst. Van, van zij is naar uh, uh, Hilversum, ik noem maar eens wat. En dan heb ik er toch moeite mee. En dan duurt het even voordat ik weer eens iemand gevonden heb die zegt van, oh ja, weet je wel, nee, ik heb nog wel iets leuks voor je. Kijk, dat vind ik in mijn boekhandel ook heel leuk. Het gaat erom, ja. ik, kom, ik, ik kom binnen en mannen winken natuurlijk heel efficiënt. Ik denk, ik denk, ik heb dat nodig, dat nodig. Ik ga natuurlijk altijd meer naar buiten. Mm -hmm. Maar uh, nee, dat, dat, dat is ook zo. En wat ook vaak leuker is, je gaat ook wel eens met iets naar buiten uh, uh, uh, wat je eigenlijk niet wil. En dat ja, is de boekhandel verlassend. ook. Ja, uh, ja. Het mooiste is toch vinden wat je niet zoekt. Je, je komt voor iets binnen. Ja, Er is, is een nieuwe roman van AFB uit. Mm -hmm. Frik. goh Deze boekhandel heeft echt zijn best gedaan. Die heeft er nog iets uh, omheen. Nou, dat vind ik ook leuk. Ja. En dat vind ik ook als, als ik mode uh, heb. Of als ik schoenen... Uh, uh, ik ben een beetje een schoenenfreak. Dus als ik iemand uh, schoenen heb, dan kijk ik altijd wel van... Uh, dan, dan vind ik altijd leuk als iemand zegt... Ja, maar ik heb er ook een bijpassende in de riem uh, okay, bij. Nou ja, ja, dat vind ik dan wel... Je laat je graag adviseren Ja, ik laat me ja. graag. En ik, ik weet toch gewoon dat, dat, uh, dat je... Dat, ik weet gewoon dus... Uh, dat als je, als je dat goed, goed laat doen... Mensen denken, ja, maar dat is wat duurder. Nou, ik denk dat het... Dat het, dat het eerder, uh, ik denk dat je meer spijt hebt van dingen die, die je even ongezien, wat je zegt, uh, uh, uh, uh, in, een, in een reflex koopt. Ja. Dan nou ja, dat je er z'n twee goed, uh, goed naar gekeken hebt. En ik, ik ben er erg gevoelig voor, ik doe het zelf in de winkel ook. Uh, dat, dat mensen ook zeggen: Nou, weet je wat, misschien vind je als heel leuk, maar het, het maakt je gewoon te flits ik zou het niet doen. Kijk oh, daar ja. ook van. Ja, ja, ja, dat dus jou, ik, niet, ik heb niet ja. iemand die zegt: Nou, het past, het is goed. Nee, maar ook iemand zegt van, joh. Ja, maar je, hebt, je hebt toch al zo'n jasje of ik zou dat niet doen. Want weet je wel, je, je, je oogt daar gewoon weer wat. wat hè, en je, ja. je, je, je, Die persoonlijkheid denk, vind je eigenlijk wel fijn. Ja, vind dus ook eigenlijk, dat vind, mensen ik, adviseren vind ik heel belangrijk. En, dus het, dus ja. het persoonlijk vertrouwen wat je hebt. En ja. dat, dat moet ook maken waarom mensen naar winkel gaan. Hè. Een winkel is natuurlijk meer dan alleen maar een plek met allemaal uh, uh, mode in. En een hele lange of een korte of een dikke variant. Of, of boeken mm. of bloemen. Het, ga, hè, het gaat niet om je product. Ik denk dat dat, dat de grootste... Uh, de grootste winst is ten opzichte van een aantal jaar geleden, stond het product centraal. He? Ja. Je had een winkel, je had een product. Nou, je deed je deur open, en dan, we zitten toch bij de EO, dan was je een soort visser. Ja, dan ging je maar een beetje vissen. En dan, nou ja, je zet eens dus een advertentie... of je zet eens dus op de Facebook en mensen kwamen wel. En nu gaat het niet meer om het product. Want het product kun je, ja, je kunt de meeste producten, als je per se weet waar je, waar je iets, wat je wil hebben... Ja, dan zijn er meerdere plekken om dat te kopen, online ja. en offline. Maar het gaat erom wat jij ermee doet. Ja. En dat is ook een soort wake-up call voor... Um, de winkelier die van een visser ook een jager moet worden. Ja, ja precies. Maar, maar zo, hey, je zei net al, van, als ik dan in de winkel ben, dan denk ik, oh, jasje, dan past die riem weer goed bij en die sokken. Dus je gaat met meer naar buiten eigenlijk dan dat je in eerste instantie van plan was om te, te gaan kopen. Maar een webshop is natuurlijk ook heel goed ingericht. Er wordt natuurlijk heel goed naar gekeken, van hoe richten we dat Zeker in. Zeker de molen, en, die zijn er ja, heel goed in. Ja, absoluut. En of, he, mensen die deze broek kochten, die kochten ook ja. die sokken en die kochten ja. ook dat haarbandje. En he, zo is de hele bestelling compleet. Um, ben je online niet veel sneller geneigd? En dan vraag ik het Ines. Want je hebt natuurlijk ook een webshop met kleding. Om, om maar gewoon lekker te klikken. Dat je denkt, ah, ik zie het wel. En dan klik, klik, klik, klik. En ondertussen is dat de winkelmandje helemaal vol. Je denkt, nou kan ik het allemaal even lekker passen. En dan stuur ik de helft alweer weer terug. Maar, maar volgens mij um, ja, is de, de aankoop groter dan, dan in de winkel. Ja, de aankoop wel. Maar het retour des te groter ook. Ja, maar zijn er zijn ja. niet heel veel mensen die denken... ah oh, ik heb het nu toch al besteld. Nou, ik huis. Ja, of? nou goed, dat, uh, die, die zijn er ook natuurlijk. En dat is ook uh, de drempel die je hebt als je wel of niet zelf je verzendkosten moet betalen. Dat ja. heb je ook oh ja, vaak ja, ja, ja, oh, ja. Nou, dan hou ik het wel. Uh, als we, ja. Maar um, ja, ik denk wel dat, uh, ik, ik ben wel van overtuigd dat het in de winkel uh, dat. dat beter gaat. Of in die zin dat je dus uh, sneller een complete set uh, kan uh, aankopen dan de vierde webshop. Die zeg maar dan echt blijvend is. Dus in ja, de webshop koop je, koop je misschien wel meer tegelijkertijd, maar komt er ook een groot deel ja, weer de terug. De Ja, de deceptie is groter denk ik ja. bij, uh, bij, uh, bij de webshop. Ja, en, precies. En In de winkel ja. ben je echt wel, uh, ja, als je goed geholpen bent natuurlijk, ga uh, ben je ook echt echt goed tevreden. Geholpen. Ik heb ook echt dames die oh, zo blij zijn en zo mm -hmm. ja. Ja, dankbaar. Ze van, god wat fijn dat je ja, de ja, tijd ja, ja. hebt genomen en ja, klanten zijn in de winkel bij mij soms uh, twee uur of, of drie uur soms. Het is echt, uh, ja. ja. En, en dan geven we ook alle aandacht. En, ja. en, nou, de, de heren die zijn er en ik heb een tafel met een koffie en uh, herenblaadjes. Oh ja, koffie. De autoweek en al dat soort gein. Dus uh, ja, die, verma die vermaken zich prima. En dan is die vrouw ook wat relaxter. Die gaat ja. dan lekker, uh, oh, gaan maar lekker door. Uh, ik zit hier prima, zegt die man dan. En, ik ga wel ja, even naar is... de boek aan zegt de man. <laughs> Maar ja, dat, het is ja. de dus sfeer. Ja, precies. Ja, maar dat, dat is natuurlijk ook heel bepalend, inderdaad. Ja, en kan, kan het ook zo zijn, zo dat ik even onderbreek, dat je uh, dat als je. Ik kan me voorstellen, als je in de mode zit, dat je uh, in de winkel. dat daar eigenlijk het beslissingsmoment is. Ik denk dat dat het verschil is. In de winkel beslis je. Ja. En ik heb het idee dat als je online. Uh, 15 setjes laat komen. Dan stel je eigenlijk je basisbeslissing ja. uit. Ja. Je zegt van nou, ik maak een soort. Uh, uh, ik maak een shortlist. Mm -hmm. Die laat ik komen. Ja. En dan bel ik mijn beste vriendin. Het schijnt dat je trouwens nog met je beste vriendin mode moet kopen. Dat, dat is weer een oh. psychologische oh. onderzoek kwestie. <laughs> dat vertel ik je dadelijk in de pauzes uh, <laughs> uh, wel over. Maar dat je dan op, op zo'n moment dan je beslissing, je uiteindelijke beslissing uh, uh, uitstelt. Uitstelt, ja. ja. Dus, ja. Waardoor dus, je dus inderdaad. Denk ook, oh, ik heb dat misschien wel nodig, maar dat veel meer doet. en Uiteindelijk dan. Uiteindelijk dat moet je, echt je toch een keer beslissen, hou ja. ik het wel of hou ik het niet? En dan betekent ja. ja, wie is daarbij? Vaak ben je alleen, want je pakt die doos uit. Je man is aan het werk, je kinderen zijn aan school. Nou, je denkt, nou, dan ga ik die doos uitpakken. Ja. En je hebt eigenlijk niemand die zegt, van, nou, weet je wel, het kan wel of het kan niet. Ja, nee. En dan heb je natuurlijk een winkel, maak je veel meer. Want je zult vanuit je winkel minder dingen terugkrijgen dan... Absoluut. Ja, en He? ja? ja, dan, dan heb je het aan thuis en dan maak je een selfie en die stuur je weer door naar een vriendin. En zo ga je ja. online ook nog. Wat denk jullie mij? Is dit? Uh, okay. <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja, ja zo graag wel, Dat gebeurt in de winkel ja. ook hoor. Ja, ja. ja, ja. Oh, maar even een foto maken en dan ja. Ja. Uh, is dit wat? Ja hoor. Ja, en, uh, akkoord. Oké, ah, ja, ja. ja, alles verplaatst online. We horen het al. We hebben ook live muziek vannacht. En dat komt van een JoTi. Goeie nacht. Is al aangeschoven in de studio. Hi. Online winkelen. Doe je eraan of ga je liever naar de winkel? Uh, ja, ik uh, doe niet aan online winkelen eigenlijk maar het um, is niet omdat ik het niet leuk vind of zo uh, maar omdat ik niet zo goed zie dus dat heeft voor mij niet zo heel veel zin om dat uh, via internet te doen, nee. dus dan uh, is het voor mij anders, maar ja, ik vind het wel een heel interessant gesprek en uh, het kan natuurlijk alle kanten op, want er zijn natuurlijk ook mensen die hun huis niet uit kunnen en dan is het wel natuurlijk een uitkomst ja, dat ze absoluut. via internet ja. weer dingen kunnen bestellen ja. en aan de andere kant het vereenzaamt ook natuurlijk, als je alles maar uh, automatisch kan doen, en dus het zijn mooie gesprekken om te volgen. Ja, ja absoluut, ja, ja, ja dat is ook ja. een Interessante invalshoek, nog inderdaad, die, uh, die kant. Um, jij maakt muziek. Ja. Dat klopt. Uh, ja. En je vertelde me al dat je om zeven uur vanmorgen al uh, uh, uit te veren was. Jeetje, ja, dat klopt. Terwijl was er wat om. Ja. Maar uh, ik ga graag nog even een liedje voor jullie spelen. En het is sowieso een beetje spannend, want ik speel normaal piano. Ja. En uh, die is stuk, dus anders had ik die natuurlijk meegenomen hier naartoe. En uh, die is uh, in de fabriek weer uh, in de maak. Dus ik heb mijn gitaar meegenomen. En dan kan ik eigenlijk maar één liedje op. Dus dan ja. <laughs> die ja. voor jullie spelen. En, ja, en dan misschien straks nog iets met de cello en zang. Uh, ja. ja, en de rest draaien dus... we dan uh, deze keer van CD inderdaad. Ja, Om, omdat, leuk. Ja, ja. Niet anders gaat. Je hebt ook iemand meegenomen inderdaad, op de cello? Ja, dat is Maya Friedman, Helemaal uit Rusland. Kijk aan. Ja. En daar speel je altijd mee. Hi hi. Ja, dus uh, we, we zijn altijd samen aan het uh, optreden en uh, muziek maken. Ja. ja. Ik krijg er helemaal niks van mee, hè? You don't understand a thing. Nee, kijk me nu I heel moeilijk aan. but not, not everything. Oh, nee. She's lying, really. <laughs> you don't speak Dutch. Uh, no. Not yet. Not yet, nee. <laughs> nou, kijk, wie weet, uh, gaat het nog gebeuren? Ik kan ze kan in ieder geval een be beetje volgen. We're, yeah. we're talking about shopping, so oh. you probably like that. <laughs> jullie maken muziek, hoe zouden jullie muziek omschrijven? Uh, ja, als, uh, sprookjesachtig en verbe verbeelding, uh, imagination, uh, gevoelsmuziek. Het is een beetje ook een filmmuziek, denk ik. Zeker met het nieuwe album wat ik aan het maken ben, dat mm -hmm. wordt een dubbel album. En de ene kant is piano, cello en zang en de andere kant is meer, veel meer orkestraal en met koren en... Uh, ja, dus dat is echt een soort uh, opposit. En daar staat het album ook eigenlijk symbool voor. Voor uh, dag en nacht, donker en licht, in- en uitademing. En dat eigenlijk bij elkaar hoort. En één balans vormt en dus daar, nou, daar ben ik dan vanaf zeven ochtends uh, zo, uh... zo druk mee ja, zo met druk een mee. nieuw album, ja. hey, het album wat je nu al wel uit hebt, dat mogen we ook weggeven vannacht ja, ja, ja. dat zou ik hartstikke leuk vinden ik wist ja. niet dat zoveel mensen nog wakker waren dus ja ik, uh... zeker, als, als het dan komt had ik nu gezegd, laat je ja. allemaal even horen maar dat is natuurlijk heel erg lastig hè, aan de andere kant van de radio, maar uh, ja. mensen die zeggen zo meteen van wauw die muziek vind ik echt fantastisch, ja, uh, ik echt wil meer horen leuk. van Jood ja, mailtjes, zullen we het per mail doen? ja ja, dus mensen kunnen van zich laten horen per mail. Uh, mail, uh, uh, dat is... Uh, uh, dat moet ik natuurlijk wel <laughs> goed zeggen. Uh, Nachtapenstaarteo.nl, Daar kunnen mensen naartoe mailen. Uh, dus als u thuis denkt van... Wauw, die muziek, uh, dat, dat vind ik inderdaad heel erg mooi. Een mooie <lacht> samenhang uh, van, van geluiden inderdaad. Wat je net omschreef, uh, dat wil ik vaker horen. Ja, dan kunt u mailen. Nacht@eo.nl En wie weet uh, krijgt u dan van ons uh, die mooie cd. Maar eerst uh, live muziek. Wat ga je voor ons spelen? Ik ga voor jullie spelen Humming Stones. Coming Stones. Yep. <coughs> My borders, night. Ja, Jotie Verhoef en Maya Friedman uh, hier uh, live in de studio. Hammingstone wat dat. En als u denkt, ik wil er echt meer van weten... Uh, mail dan vooral nacht.eo.nl. Uh, want we geven een album weg. En uh, volgens mij gaat Kees gelijk mailen, of niet? Ja. En er een kopen natuurlijk. En er een kopen, kopen. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, dat kan dan weer Johnny online. De nieuwe Joni Mitchell hoor ik al, dus uh, prachtig. Ja, het is echt hele mooie muziek inderdaad. Dat is, uh, als je je ogen dicht doet, dan waaien je echt... Uh, in een andere wereld bijna inderdaad. Heel, heel mooi, heel gevoelig. En uh, ja, nacht.eo.nl. Dus als u een album wilt hebben... dan uh, kunt u er wellicht eentje winnen vannacht. En u mag natuurlijk ook meepraten over ons onderwerp van vannacht. Shoppen. Ja, uh, online, offline, uh, daar hebben we het over. En dat kan via 0801121. Als u zegt, nou, daar wil ik ook over meepraten. Daar heb ik nog een mooi verhaal over. Dan uh, bent u van harte welkom om mee te praten. 0801121. Ja, winkelen online of niet. Uh, zijn er producten die we wel beter online kunnen kopen? Of moeten we eigenlijk alles in de winkel kopen? Ines, wat denk jij? Nou, beter niet. Maar wat makkelijker is... is denk ik toch wel iets in de elektronica. Omdat daar gewoon bepaalde specificaties zijn. Je zoekt het op en ja, daar is... Uh, ja, weinig verschil in met uh, wat je... daar kan je niet miskopen, zeg maar. Nee. nee ja. Maar er zit wel ja. toch, toch wel vrij veel emotie aan... als ik zo bij de mediamarkt rondloop. Want ik kijk niet mag van de dokter, maar... Uh, <laughs> uh, nee, maar zonder verdrijf. Ik denk dat, dat, uh, uh, dat... je kunt er wat van vinden... Uh, ik denk dat, dat, je, dat je op het moment dat het hoge emotie is, mm. dat, dat hoge emotie en internet, dat zijn volgens mij twee dingen die, die niet zo goed gaan. Dat kan natuurlijk allemaal wel als je precies weet, is dus met een boek ook. Dan komt een nieuwe Esther Vroef uit, om maar eens even in dezelfde naam te houden. Uh, uh, nou, die komt vandaag of morgen uit. Uh, en dankjewel. <lacht> Er worden onderling wat contacten gewisseld. Of ja, <laughs> met de muziek hier, inderdaad. Nee, om te ik kijken. Zie haar even haar eigen foto. Ja, okay, eh, kijk, heel hoort, goed. Dat hoort erbij. Oh, voor de social media. Dus ja, we houden het toch online, hè? We zijn ook via Twitter inderdaad Ja, volgen. nee, want dat vind ik. Je moet, wel, je moet het allemaal wel. Uh, uh, je moet het allemaal wel. Je moet wel de moderne technieken omarmen en voor je gebruik, Maar ik denk ja. dat het de een combinatie is: uh, uh, hoog emotioneel. Als je nu zegt, wat leent zich wel voor. Uh, uh, nou ja, dat, dat is een artikel wat gewoon wat, wat minder emotie, wat wat minder, ja, wat minder emotie heeft dan en ja. Voor sommigen, voor sommigen heeft een elektronica toch geen emotie. Nou, hm, ik ben ik... ook vrouw, dus daarom. Uh... Ja, dat, is het. Zal dat zal het zijn. Ja. Ja. Even ja. Ja. minder met een televisie ja. aankopen. Ja. Dus, ja. Ja. Ja. ja, wij kijken online naar de specificatie en denken: ach, dat ja. zal. Ja. Helemaal goed. Hij zal het ja. wel doen. Ja. Ja. Ja. Maar voor kleine winkeliers is het natuurlijk dan weer uh, wel van belang dat we ook elektronica bijvoorbeeld ja. bij de plaatselijke uh, ja, winkel toch halen. Ja, uiteindelijk ook. Ja, ja, dat geldt eigenlijk voor hetzelfde. Ja, ja. maar Tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel um, um, grote um, winkelketens. Hè? Die, die vesten ze steeds meer in, in alle steden. Ik woon zelf in, in Midden in de binnenstad van Utrecht. Dus ik ben elke dag in de stad. Dus ja. ik koop ook alles in de stad. Misschien koop ik daar wel nooit dat online. Omdat ik gewoon in de je stad dichtbij. Woon. Ja, ja. Dicht bij het vuur. Ja, nou, ja dus ik toch, loop naar buiten. Dat is gek. Want uh, ik spreek natuurlijk met het concept vrij veel winkeliers. Ook, mm -hmm. ook een boekhandel die in het centrum van Utrecht zit. Uh, niet over uh, broes, maar gewoon een kleine savannah B. Mm -hmm. En die zegt: ik is ongelooflijk, zegt ze, hoeveel mensen er in de binnenstad van Utrecht. Uh, uh, uh, uh, hun boeken of, of andere artikelen online kopen. Je zou zeggen, je zit in de binnenstad van Utrecht. Nou ja, noem eens iets wat je daar niet kunt krijgen. Ja. Het is ook heel wonderlijk dat je als je nou zit, je zit in, in, in uh, uh, Ginnapsel of uh, waar dan ook, uh, ergens een plaats waar niks is. Ik kan me voorstellen, je denkt van ja, weet je wel, ik, ik laat dat komen. Maar ze, ze, ze zegt, en dat, dat geloof ik ook, dat, dat ook in die grote steden er heel veel uh, uh, online wordt gedaan. Ja. Dus ik denk, het is toch ja. Nou, het is wel echt waar inderdaad. Ja, ik vind het inderdaad dat ik denk, ja, ik woon in het centrum. Dus wat is de moeite? Ik loop naar buiten. Ik vind het heel fijn om ook dingen te voelen. Inderdaad, te passen. En ik ben ook wel heel kieskeurig wat dat betreft. Maar inderdaad, hoe vaak ik de deur wel niet moet open doen... voor uh, mijn bovenbuurvrouw... die het apart boven, <lacht> appartement boven mij woont inderdaad... met een online bestelling. Ja, dat, dat, dat gebeurt inderdaad best regelmatig. Ja. En daar is ook een concept voor. Dat is ooit, dat is verleden jaar in Hengelo gestart. Dan ga ik er een klein beetje reclame maken. Dat heet De Buren. Dat is een concept met kluisjes. Oftewel, en dat komt inderdaad op de buren aan. Dat kijk, tot twee, drie jaar geleden vond je het niet zo heel erg om eens een pakketje voor je buurman aan te nemen. Nee. Maar als dat twee keer per week is, dan begint het toch een irritatie op te leveren. Ja. En wat, wat, had, wat hij nou een concept, en dat wordt geloof ik ook in, in, in meerdere steden, zie je dat hij wil eigenlijk een soort onbemande uh, kluisjes. En daar kun je dus ook, uh, daar, daar kan iets ingelegd worden. En dan krijg je ook een code. Hm. Dus dat betekent uh, dus, als jij zegt van, goh, ik, uh, dat kunnen ook autosleutels zijn van de garage. Die, ja. die leg je ja, erin. Ja, ja. Je krijgt een code. En dan kan je eenmalig met die code, kan je erin, kan je in jouw kluisje dat halen. Een kavia mag niet, maar een autosleutel wel. Er, vrij, wat ik <lacht> er zit er een grens uh, aan. Ja, ja, ja. Nou ja, en dat is, dat is eigenlijk om de buren te ontlasten. Daarom ja. vond ik die, die, die kreet wel heel aardig. Dat is toch wel ja, grappig inderdaad. Ja, ja. we, we hebben ook een, een beller, mevrouw Wassenaar. Goedenacht. Uh, ja, goedemorgen. Goedemorgen ja, eigenlijk al wel, hè? Ja. Ja. Hallo, goedemorgen. Ik ben 93 jaar. Goedendag. Slechtziende. Mm. Heel toevallig vond ik van de week in een koperen sigarendoos van mijn vader een, doos, een Lucifer's doos van een jubileum van het 100 jaar jubileum van de Bon van ja. de Bonnetree. Daar heb ik zo'n heerlijke herinnering aan. Mijn zussen die in Rijswijk woonden, gingen we daar vaak kopjes koffie drinken. Aan de balustrade met een lekker gebakje. En we gingen natuurlijk winkelen op dezelfde etage. Ik kocht hem een badpak. Ja. Ik kocht hem een mooie zwarte nappe handschoenen. Ja. En, en hoedjes. Ik ben een hoedengek. Dus die heb ik ook uh, als leuke herinneringen allemaal. Ja. Dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen. Kijk. Ik ben er speciaal voor opgesteld. Dat ja. wat ik denk, ja... Met zonder bonnetrie. Het was van de week zo in de belangstelling. Ja. Heel jammer, jammer dat het op mocht houden. Ja, ja. Zo dus was het dan zo'n beetje. U had dus er zulke goede herinneringen aan. En online shoppen voor mevrouw Wassenaar, dat zit er voor u niet in dan? Dat kan ik niet, nee. <laughs> nee, <als he>? ik, <laughs> nee. nee, Nee, ik geniet al van, van mijn luisterboek en van mijn uh, zoomtekst, uh, uh, computer met speaker. Ja. Uh, dat zijn allemaal dingen die wij toch kunnen. Van. Genieten. Ja, ja, ja, zeker. Maar, dan, uh, maar hoedjes passen, dat, dat gaat toch einde, gewoon uh, lekker in de winkel? Ja, ik kom er haast niet meer uit. Niet wat dat betreft. Ik zit in de hele gram. Hmm. Maar we hebben we ook een heel mooi modezaak. Kijk. In de Hillegom. Ja. Heel fijn. Ja, en u had een goede herinneringen aan aan de Bonneterie. Lekker een uh, kopje koffie drinken. Jawel, en, en ook buiten gewoon. Ja, ja. Leuk. Ja, wat mooie zaken. Wat jammer, jammer. Ja. Nou, het is de recessie. Ja, ja. Er is niks aan te doen. Nee, het is ontzettend jammer maar, inderdaad. In Hevenstede waren ze ook. Daar ben ik ook nog even geweest. Want dat is het ding bij natuurlijk. Ja. Daar heb ik nog een paar jaar geleden... een, een witte rok en een, een gestreepte... blauw-wit gestreepte blouse gekocht. Kijk. Dat is de laatste aankoop die ik nog kan heb kunnen doen bij de Bonnet 3. Kijk aan. Kom, we gaan naar de Bonnet, zijn we dan. Ja, het was echt een ah, leuke herinnering. Ja, wat leuk. Allemaal mijn hoedjes en vooral nou weer, ja, alles is even fijn. En uh, ja, ik weet niet verder wat. Dat was het dan zo'n beetje. Nou, heel erg leuk. Ik vind het leuk dat u belde, mevrouw Wassenaar. Ja, ach, ja, als de Bonnet 3, die moeten we eventjes nog, eventjes nog een, een pluim geven... voor het mooie... Wat ze hebben aangeboden. Kijk aan. Nou. En ook de prettige herinnering aan de nodige leuke service die ze gaven. Kijk, bij deze een dat pluim van, van mevrouw Wassenaar. Nou, heel goed. Slaapt u lekker. <laughs> ja, en dank u doen. wel voor het bellen. Ja. Ja, graag, heel graag gedaan. Ja, hoor. Dag. Ja, ontzettend leuk, inderdaad. Ja, winkelen het kan ook hele leuke emoties met zich meebrengen, inderdaad. Ja, een winkel waar je dan veel mee hebt, een winkel waar je graag komt, of een winkel waar fijn personeel is. Ja, allemaal redenen om toch nog gewoon lekker naar de winkel te gaan. En ja, het internet even te laten voor. Voor, voor wat het is. Um, ik zit even te denken of ik ook echt zo'n winkel heb. Vroeger had ik dat volgens mij veel meer. Dat ik dan met mijn moeder mee ging winkelen. En dat je dan echt zo ergens geholpen werd. Dat ik daar echt nog hele goede herinneringen aan heb. Um, tegenwoordig zitten er natuurlijk ook veel grote massawinkels. Dus zit ik even te denken. Of, ja, in Utrecht verdwijnen heel veel kleine boetiekjes. En ik merk dat er heel veel grote. Ketens, ketens ja. terugkomen. Ja. Um, dus ik denk dat dat ook wel een beetje het, het, het, het beeld wordt. Um, ja. Van de toekomst misschien wel, dat er veel kleine winkeliers zullen verdwijnen... als we daar niet iets tegen gaan doen. Uh, dat is natuurlijk ook uh, goed om daar zo meteen dan, uh, dan, dan over door te kletsen. Het is bijna vier uur, dus we gaan zo naar het nieuws. Maar um, ja, uh, grote winkeliers versus kleine winkeliers... als je nu alvast een voorspelling heel kort mag doen... Uh, wie gaat het dan overleven Zijn er nog kleine winkeliers? Ja, absoluut. En ik denk ook uh, dat hij uh, uh, zichzelf uh, hard moet maken... om uh, veel meer persoonlijke aandacht te geven aan de klant... en daarmee dus het winnen van de wat onpersoonlijke grote warenhuizen. Ja, dat zou dan dat zou de doorslag kunnen, kunnen zijn. zijn ja. Oké, okay, dus dat zou dan uh, inderdaad die leestafel kunnen zijn. Persoonlijk contact, uh, ja. goed informeren. Ja, misschien nog manier. leuk om te vertellen, want die mevrouw die net belde... Had, was natuurlijk aan huis uh, gebonden. Mm -hmm. Dat uh, bij ons op Plein een opticien is die dus uh, klanten ophaalt van huis... om naar de winkel te komen en daar dus geholpen te worden. Okay. En dat is dan ook weer vooruitdenken, meedenken, zo van ja... De mensen kunnen niet meer soms hun huis uit. Dan halen we ze op met hun eigen auto. En wow. Die worden dan voor de winkel uitgezet. Dan hebben ze toch ook een uitje. En ja. kunnen ze toch die beleving nog meekrijgen. Nou, als je het dan ja. over service hebt... dan is dat wel ja, het uh, toppunt van service eigenlijk inderdaad. Ja, we hebben het over winkelen online of gewoon in de stad. Als u een verhaal heeft net, misschien als mevrouw Wassenaar... die een hele goede herinnering heeft aan een bepaalde winkel... Uh, belt u vooral 0800-1121. Of als u zegt, nou ja, online winkelen. Ik ben zo'n voorstander. Het maakt me niet uit dat alles leeft. Komt te staan in de stad, maar online, dat is echt mijn ding. Mag u ook bellen, 0800-1121. Wij maken even ruimte voor het nieuws van 4 uur. En uh, gaan zometeen gewoon weer lekker verder shoppen.